3 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon en Suzanne Bosman. Klaas de Vries, u kent hem misschien nog als minister van Sociale Zaken... minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Kok 2. Nu is hij senator en hij schrijft thrillers. Tenminste, zijn eerste moordverhaal dat presenteert hij morgen. Zo meteen is hij hier. En Alexander Pechtold houdt het nog bij de politiek. Hij gaat de straat op in Deventer. Hij helpt de lokale D66 om te flyeren... en merkt dat dat niet altijd leuk is. U hoort het zo meteen in Radio 1 vandaag... na het NOS Journaal met Mark Visser.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 Op de Krim is het vandaag relatief rustig. Interim-premier Yatsenyuk zegt dat zijn land in het conflict over de Krim... niet voor Rusland zal buigen, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp. De Krim uh, is Oekraïnt en uh, moet dat blijven. En hij weet erop dat er een vriendschapsverdrag is tussen Oekraïne en Rusland. Maar, zegt hij, wat betekent dat als uh, de vriend gevechtsvliegtuigen... kanservoertuigen en tanks uh, stuurt... toch benadrukt hij dat hij nog steeds in overleg en dialoog wil met uh, Rusland. We zijn bereid tot een reële dialoog. In Brussel overleggen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken... op dit moment over de crisis op de Krim. Ex-neuroloog Ernst Janssen-Steur gaat nooit meer aan de slag als arts. Hij heeft het hoge beroep in zijn tuchtzaak ingetrokken... en legt zich er dus bij neer dat hij zich niet meer kan inschrijven... in het zogenoemde BIG-register, de databank van alle in Nederland erkende artsen. Het Medisch Tuchtcollege in Zwolle achtte in december bewezen... dat Janssen-Steur verkeerde diagnoses stelde... en verkeerde medicijnen voorschreef. De tuchzaak staat los van de strafzaak tegen de ex-neuroloog... waarin hij is veroordeeld tot drie jaar cel. Daartegen loopt zijn beroep nog wel. De politie in China heeft vier mensen gearresteerd... in verband met de aanslag op het treinstation in Kunming. Volgens de staatstelevisie zijn er nu geen voortvluchtige daders meer. De andere vier daders werden direct na de aanslag... door de politie doodgeschoten. De groep viel zaterdag in de hal van het treinstation Mensen aan met messen. Daar bekwamen 33 mensen om het leven en raakten zeker 130 mensen gewond. Volgens de staatsmedia zijn de daders Oeigoeren, een moslimminderheid in China. In de regio Xinjiang, waar de meeste Oeigoeren wonen... zijn de veiligheidsmaatregelen opgevoerd. En ook elders in China is de spanning opgelopen, zegt correspondent Marike de Vries. Ook Oeigoeren verder in het land voelen zich verdacht gemaakt... omdat er direct in hun richting werd gewezen. Ze hebben het idee dat ze nu met de nek worden aangekeken. En dat was ook al het geval na die aanslag met een auto afgelopen oktober... op het plein van de Hemelse Vrede. Ook toen werd er meteen in de Oeigoerse hoek gezocht... en bleken de daders ook inderdaad uit Xinjiang te komen. In Egypte zijn twee politieagenten veroordeeld voor de dood van blogger Ghaled Said. Ze moeten tien jaar de cel in. De blogger werd in 2010 door agenten zo zwaar mishandeld dat hij overleed. Zijn dood wordt gezien als een belangrijke aanleiding... voor de opstand tegen oud-president Mubarak. Veel Egyptenaren hadden genoeg van het brute optreden van de politie. Foto's van het lichaam van Said gingen de hele wereld over... om te laten zien hoeveel geweld er werd gebruikt.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 Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Klaas de Vries is een man die alles kan. Nou ja, bijna alles kan. Hij is eerste Kamerlid, muzikus, bestuurder... en nu ook nog auteur van een heuse thriller, Operatie Vuurvogel. Fred Rutte wordt genoemd als nieuwe trainer van Feyenoord. Maar hoe belangrijk is een trainer tegenwoordig eigenlijk nog? Straks onze sportcommentator Nando Boerse over. Welkom opnieuw bij Radio 1 Vandaag. Gemeenten gaan zelf mensen in dienst nemen om bijvoorbeeld hun gebouwen schoon te maken. Daarmee willen ze dan voldoen aan afspraken uit het regeerakkoord om mensen uit de bijstand te helpen aan werk. Nou, nu huren ze daarvoor nog bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven voor in en die maken zich zorgen over deze ontwikkeling. Vanavond een reportage hierover in een vandaag TV. Verslaggever Erik van Prooijen sprak daarvoor twee schoonmaaksters van schoonmaakbedrijf Asito. Ik vind het asociaal van de gemeente om dit beleid op deze manier te voeren. De gemeente wil zijn sociale gezicht laten zien... maar het is eigenlijk een hele slechte oplossing voor de medewerkers zelf. Wij eruit en dan de anderen erin. Dat is het ene gat vullen met het ander. Kijk, ze jullie nu aan het werk gezet. Wij gaan er eruit. En dan moet een ander een uitkering aanvragen. Dus dan vult toch het ene gat met het ander. Zou u niet ander werk willen doen? Ja, ik ken niks anders. Helemaal niks anders? Nee. Ik heb maar zes jaar uh, lagere school gehad, drie jaar reisachschool. <coughs> Antoniel, de is op. Een schoonmaker en een schoonmaakster. Ton Wildhagen van de Lijn, hoogleraar arbeidsmarkt van, uh, aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u uh, ja, van, van deze nieuwe actie van gemeente? Nou Kijk, de algemene doelstelling om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... aan het werk te helpen, dat is een prima doelstelling. Zeker. Is niet makkelijk in deze tijd. Alleen je moet natuurlijk uitkijken dat je inderdaad niet effecten krijgt... dat mensen die ook heel dicht bij een uitkering staan... Een korte afstand tot de uitkering... dat die mensen dan uiteindelijk weer in de uitkering belanden. Ja, want die hoorden we net. Twee voorbeelden van mensen die zeggen... Uh, ook gezien hun uh, opleiding, et cetera, is de kans niet groot... of is het niet makkelijk voor ze om aan een ander werk te komen. Dus de een help je aan werk, de ander wordt werkloos. Nou ja, tenzij je die mensen ook gaat helpen... en je zegt van ja, we gaan in jullie investeren. Wie dat dan doet en waar dat geld vandaan komt is een tweede. Want dan kunnen jullie een stapje omhoog maken. Doe je dat niet, ja, dan blijf je eigenlijk met mensen... die heel dicht bij elkaar staan qua arbeidsmarktkansen schuiven. Ja, en dan ben je ook niet bezig om de, de koek groter te maken in Nederland. Dus je schiet eigenlijk helemaal niks mee op, zegt u? Nou ja... Op deze manier niet. Je, je moet eigenlijk vooral extra werk creëren. De overheid wil nu ook die, die taakstelling daaraan voldoen van 25.000 extra banen. Maar dat moeten vooral extra banen zijn. En als je zegt, ja we gaan mensen weer zelf in dienst nemen en tegelijkertijd de bedrijven waar soortgelijke mensen werken, die, die moeten dan mensen ontslaan, dan is dat niet de oplossing. Nee. Wat vindt u van het idee dat, dat, dat, dat eigenlijk nu de zaak weer teruggedraaid wordt? He, vroeger moest alles alle, alle worden uitbesteed, geoutsourced. Dat was goedkoper en handiger. En dan had je minder ambtenaren. Is dit nou de weg terug eigenlijk? Nou ja, we hebben dit met z'n allen gedaan. En dat geldt niet alleen voor overheidsorganisaties... maar alle organisaties zijn min en liem. We hebben enorm uh, op dit soort kosten zitten sturen... Huren mensen in, huren bedrijven in. De productiviteit van die mensen ligt ook doorgaans hoger. Dus dat vond iedereen tot nu toe een goed plan. Vanuit pure bedrijfseconomische overwegingen. Nu moeten er sociale overwegingen bij, maar die staan nu op gespannen voet. Dus de oude situatie, als je die had gehouden, had je het probleem niet gehad. Maar we hebben minder productieve mensen eigenlijk collectief naar de uitkering gestuurd. Nu willen we ze terug hebben. Maar ja, we komen nu in conflict met de mensen die ook heel dicht bij die uitkering staan. Maar de allerswakste, zou je kunnen zeggen... die worden nu heel dicht bij de overheid gehaald. Die worden aan de borst gedrukt. Ja, en dat is op zich... Dat is misschien zich, ook wel weer goed. Dat is een goed plan, maar dan moet je ook een uh, aanbieding hebben... Zeg maar, voor de mensen die dan nu dat werk doen. Dus die moet je helpen om een volgende stap te maken. Nou, dat zou kunnen met scholing. Voor zover mensen dat ook echt... Uh, ja, Aankunnen, hè, wat, dat hoorden we net ook in de reportage. Maar het is een hele moeilijke arbeidsmarkt op dit moment. Dus op het moment dat je toch zegt van... nou ja, de mensen in de overheid en die andere mensen... moeten het maar zien uit te zoeken. Ja, op dit moment is de kans heel erg groot... dat die mensen dan ook in het bijstandsbestand komen. En dan moeten ze vervolgens ook weer worden gereïntegreerd. En dan blijf je inderdaad in cirkels, blijven, dan blijf je cirkels werken. Ja, want scholing kost natuurlijk geld. En geld ja. is nou juist een van de redenen. Het gebrek aan geld, beter gezegd, dat ze dit doen. Ja, kijk, en dit vertaalt zich toch in individuele ontslagen. De, de mensen die nu bij de schoonmaakbedrijven werken... die zullen dus ja, gewoon uh, één voor één of, of in kleine groepjes zullen die ontslagen worden. En daar is niet een instantie die zegt van... wij hebben voor jullie een scholingsaanbod en we gaan dat met jullie mee bekijken. Hè? Dat zij verdwijnen eigenlijk gewoon in de sociale zekerheid individueel... en zullen ook niet makkelijk die stap kunnen maken. Want vanuit de uitkeringsscholen, dat doen we in Nederland eigenlijk niet. Dus daar zit een heel duidelijk probleem. Het beste zou zijn als de 25.000 banen die de overheid op zich heeft genomen. En de overheid is een slechte presteerder. We hadden ooit de wet arbeidsgehandicapte werknemers. Toen was de overheid degene die min weinig van die banen creëerde. Maar als dat extra banen zouden worden. Maar de overheid wil krimpen, wil kleiner worden. Dus nu worden het geen extra banen, maar vervangende banen. Maar je zou de koek echt groter moeten maken. Wil je dus uit dit probleem komen dat we in die, uh, die vicieuze cirkel blijven en dan zitten? Dan krijg je niet weer opnieuw gesubsidieerde banen? Nou ja, kijk, dat hangt er wel vanaf hoe je dat ziet. Je hebt nu een heleboel mensen die hebben een uitkering... die zouden wat kunnen doen, hè, maar hun productiviteit is niet de productiviteit... die de financiële mensen in die organisaties ook bij de overheid willen. Nou, dat kan je compenseren, maar ja, dan moet je dus heel wat stappen zetten... Uh, om die mensen ook in een extra uh, werkzetting te, te krijgen. En daar ligt uh, de grote opgave in een tijd van, van bezuiniging en, uh, en hoge werkloosheid. Ja, mooi thema voor de gemeenteraadsverkiezingen, zou je ook zeggen. Ja, maar ik ben bang dat dit een heel ingewikkeld thema is voor, voor de burger... die denkt van, nou ja, natuurlijk moeten mensen aan het werk geholpen worden... maar het, het feit dat dat ook weer uh, averechts effecten kan hebben... en hoe je dat moet oplossen, dat is een moeilijk probleem. De, de overheid moet dat zelf oplossen... En de overheid moet vooral niet gaan denken in het labelen of herlabelen van mensen. Uiteindelijk is de, de proof of the pudding... Is hoeveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... of met een zwakke positie aan het werk komen. En dat moet de uitgangspunt zijn. Niet uh, het, het herstikkeren van mensen om te zeggen van... kijk, nu hebben wij ons uh, sociaal gezicht getoond. Is het een verkeerd besluit geweest van die gemeente... om aan deze overdracht zeg maar mee te werken? Nou ja, men heeft vooral... Uh, niet voldoende doorgedacht en heeft niet voldoende stilgestaan... bij de, uh, de effecten die dit kan hebben. He, het, het gaat onder het motto uh, social return... maar je moet daar geen asociaal return van maken... als je dus de verkeerde effecten krijgt. Dus het, het zit besloten in het uh, sociale akkoord. Uh, het zit nu, wordt nu verder uitgewerkt in wetgeving. Maar uiteindelijk uh, ja, moet je natuurlijk kijken dat het gaat om het doel... Uh, en, en het middel dat je gebruikt moet niet uh, tot een uh, ja, verkeerde bereiken. Verkeerde leiden. Ja, dus wat moeten de gemeenten nu doen? Nou ja, de gemeenten zullen heel goed moeten kijken uh, wat voor mensen zij dan willen aannemen op wat voor soort functies. Wat voor mensen zij nu uh, over de werkvloer krijgen vanuit bedrijven die zij inhuren. Uh, als zij niet kunnen zorgen dat uh, die mensen... die zij willen inhuren uit de uitkeringen... bij die schoonmaakbedrijven erbij kunnen... ja, dan zullen ze dus die afweging moeten maken. Want uiteindelijk krijgen dus de gemeenten... zelf die mensen terug. Eerst gaan ze naar de WW. Maar met een kort arbeidsverleden of na de uitputting van de WW... krijgen ook de gemeente die mensen zelf weer. Als klant staan ze voor het loket. Dus gemeenten zullen ja. zelf met, uh, ook met de schoonmaakbedrijven moeten praten. Moeten gaan kijken wat ze voor plan zijn. En daar zul je dus toch een totaalplan voor moeten maken... om te voorkomen dat je dit soort effecten krijgt. Ja, want dit is niet best, zegt u. Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Dank u wel. Graag gedaan. You crazy Brad Denon and Femi Guti. Tussen de ambtenaren en politieagenten zijn vorige maand... ...hoorden we in het nieuws gewaarschuwd voor ICT-journalist Brenno de Winter. Nou, u kent hem natuurlijk wel van zijn onthullingen... ...over beveiligingslekken in computersystemen bijvoorbeeld. Ambtenaren moesten voor hem uitkijken... ...en bij bezoeken aan ministeries gold ...een speciaal protocol voor Brenno de Winter. Nou, Brenno is regelmatig te gast in Radio 1 Vandaag... ...in heel veel andere radio- en tv-programma's... ...nu aan de telefoon. Goedemiddag, Brenno. Hey, een hele goedemiddag. Ja, postertjes met jouw foto bij de koffieautomaat... ...moet ik me zo voorstellen... Ik denk dat we dat zo moeten voorstellen. Ik heb een postertje in handen gekregen... die per mail werd rondgestuurd binnen de Rijksoverheid. Uh, maar ook de politie, waar, wat de bron van die informatie blijkt te zijn... die waarschuwde voor mij, zo, omdat ik zou inbreken in gebouwen van de politie... hun computersystemen zou hacken, ik zou kwetsbare software verspreiden. En dus kwamen er adviezen als houd de lamellen dicht... en uh, waarschuwde als ik in de buurt ben, dat soort zaken. Hoe kom je daarachter? Nou, ik werd uh, vanaf meerdere kanten benaderd dat dit soort dingen zouden gebeuren. De eerste twee denken van nou, dat zal wel meevallen. Maar ja, toen het echt van een heleboel kanten kwam, toen had ik toch zoiets van, ja, bizar. En toen ben ik wat gaan rondvragen en op een gegeven moment kreeg ik wat uh, zaken in handen. En daarmee ben ik uh, naar de politie gestapt. Uh, naar de nationale politie en naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, Binnenlandse Zaken heeft dat snel opgepikt en opgelost... Uh, en ook gelijk uitgezocht uh, wat de informatiestroom is geweest. En dan bleken zelfs het ministerie van Defensie en de coördinator terrorismebestrijding te zijn uh, gewaarschuwd. En het vreemde is dat er helemaal niets speelt, er is niets van waar. Nee, maar even voor de duidelijkheid: het ging dus niet alleen om inbreken in computers, maar ze dachten dat je ook gewoon met een breekijzer uh, het gebouw ja. binnen zou gaan als een ouderwetse inbreek. Ja. Ja, of uh, we zouden proberen naar binnen te glippen. Of dan, ja, het zijn doorgaans gebouwen waar je zoveel mogelijk weg probeert te blijven. Dus ik vond het zelf een heel, hele gekke waarschuwing. Maar er werd dus ook gezegd dat ik zou meekijken op een monitor. En er werd zelfs gewaarschuwd, en dat vond ik zelf het meest bizarre... Uh, voor het gebruik van operationele informatie... op uh, de beeldschermen uh, van publieke terminals. En ik wist helemaal niet dat de operationele informatie van de politie... daar dus ook zou worden gebruikt. Ja, ik, ik snap dit niet eens... Nee, dat, dus, dat we er ja? dus kennelijk politieagenten zijn die op, op computers die her en der openbaar toegankelijk zijn, kennelijk operationele informatie laden. Ja, informatie die wij niet mogen zien staat dan op schermen waar iedereen bij kan. Ja, bizar. Dus, dus, uh, ik, nou, en het maf is, er speelde dus helemaal niets. Dus het bleek, ja, het is een broodje aanverhaal, maar dan uh, de wereld ingeholpen door de politie. Wat, wat, wat ga je hier nou mee doen? Want het, het, het is toch een heel raar idee dat dit soort dingen blijkbaar gebeuren. Nou ja, de politie is niet heel erg communicatief... en um, die hebben nu wel uiteindelijk na uh, dreigementen van een kort geding... Uh, besloten om te rectificeren. En ze beweren dat er een onderzoek loopt. Uh, dus ik wacht dat even een week af... en anders ga ik procederen om te achterhalen wat er gebeurt. En ook wat de gevolgen van mij zijn. Kan ik nu nog veilig aangifte doen als mij wat gebeurt? Of als er iemand um, zeg maar inbreekt in je huis, komt de politie überhaupt nog? Ik weet het allemaal niet. Dus ja, dat moeten we dus nu allemaal gaan uitzoeken. Sterkte erbij. Bedankt voor de winter. En hou ons op de hoogte. Dankjewel. Dank je En toch, boeien met De toer was natuurlijk voor mij een unieke ervaring. Ja. Beste mensen, een hele fijne en succesvolle wedstrijd Twee keer in de eerste plek. Wat doe je nog meer? Ja. Maandag Sportdag, dat betekent dat Nando Boers, sportjournalist van Trouw en Andere Tijden Sport, weer bij ons is aangeschoven. Hij keek, zag, hoorde, beleefde bijzondere sportmomenten dit weekend en heeft daar natuurlijk ook een mening over Nando. Goedemiddag. Ja, waar wat, wat, wat moeten we mee beginnen? Uh, Feyenoord. Fred Altijd Rutte. Altijd leuk, ja. ja ik nieuwe trainer. Me, nieuwe trainer, nieuw begin, nieuwe kansen, iedereen blij, hoopvol, volgend ja? jaar. Ja, dat denk ik wel. Want? Nou ja, nieuwe kans, nieuw begin. Het uh, is een leven van hoop in Rotterdam, toch, hoorde ik de afgelopen dagen. Ik moet je erbij zeggen, ik ben niet bij de wedstrijd geweest... en ik was bij schaatsen. Uh, daar moest ik voor trouw naartoe... Um, maar ja, nieuwe coach, ja, dus is iedereen blij. En dan is iedereen, vindt het een goede keuze en opgetogen. En dan vraag ik me wel af: van ja, wat gaat die nieuwe coach doen wat die andere coach niet kon? Ja, nou, we horen dat op Twitter bijvoorbeeld ook heel veel negatieve reacties uh, komen. Ja, oh, die heb ik dan uh, niet gehoord in de, in de, op de weg hier naartoe. Dan, uh, laten we dan maar, uh, ik kijk ik niet op mijn moment telefoon natuurlijk. Ja, sommigen vinden hem kleurloos en saai en zo, je kent dat wel. Ja, ja nou ja, goed. Uh, als hij volgens mij als hij vier wedstrijden op rij wint uh, met zijn club, is dan is het weer fantastisch. Ja. Dus het, uh, ja, wat. wat, wat, wat moet je ervan zeggen. Dat vind ik altijd wel ingewikkeld. Ik denk altijd wel van... Het nou ja, gaat maakt, maakt het dat uit in training? Um, nou ja, uh, soms wel. Maar vaak denk ik ook van niet. Het gaat toch uiteindelijk om de spelers die je hebt en het geld dat je te besteden hebt. Kijk maar naar Frank de Boer. Frank de Boer vinden wij allemaal goede trainers zouden. Met ja. Van Gaal naar Manchester United. Of misschien wel alleen naar Manchester United. Dikke kampioen achter elkaar. Ja, en met 6 1 verloren van Salzburg. Ja, ja, ja, dan denk ik dat het dan ligt. Het aan, ligt, het aan, ligt het dus aan die spelers. Ligt het ligt dus niet alleen aan die trainer. Dus het is ja, ook, ja, als dan alleen trainer. om meer de trainers voor hem lukte het niet. Met zijn, zijn verliezer van Salzburg? Nee, drie keer kampioen worden. Nee. Nou ja, goed. Maar dat, ik, ik denk dat, het niet, dat het de macht van de trainer niet, niet zo ver gaat. dat hij opeens uh, Europa Cups gaat winnen. En dat geldt voor Rutte ook, ook niet dat ze opeens uh, drie keer achter elkaar Nederlands kampioen gaan worden. Denk maar, ik. Maar, maar zijn ze echt zo opgetogen daar? Ik begreep dat ze ook wel uh, liever uh, Koa Adriaans of Louis van Gaal hadden gehad. Ja, nou ja, dat uh, had ik misschien zelf ook al. Eerste, tweede, derde keus. Ja, ja, maar volgens mij gebeurt dat wel vaker hoor. Ja. Alleen nu horen we het, we verrast over gisteren... dat de Co Ariaanse bij uh, Studio Voetbal zei dat hij gebeld was. Nou, meestal zeggen ze daar niet zo heel veel over. Mm. Co is dan weer anders. Ja. Uh, volgens mij is het nooit bij een club dat de eerste meteen... Uh, het doet? Is nee, denk ik niet. Nou, ja. Pelle was natuurlijk ook in het nieuws. Een elleboogstoot deelde hij dit weekend uit. Hij is zijn aanvoedersband kwijt, geschorst door Feyenoord voor twee wedstrijden. Laten we even luisteren naar technisch directeur Martin van Geel.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 Ja, terecht dat dat uh, is gebeurd, deze maatregel... dat hij zijn aanvoerdersband kwijt is? Nando? Ja, vind ik wel. Als hij uh, twee wedstrijden achter elkaar zich niet uh, in de hand heeft... Uh, ja, dan ben je geen aanvoerder. Want die zou zijn ploeg moeten leiden... het goede voorbeeld moet geven. Tenminste, zo heb ik het altijd begrepen dat een aanvoerder moet zijn. En dan kun je, ja, dan ben ik dan toch weer verbaasd dat er dan in zo'n zinnetje toch weer bij staat dat het zo'n fantastische voetballer is. Dan denk ik, ja, nee, Zeg dan nou nou ze gewoon. we gaan niet durven. Uh, nee, we zijn dan tegen... weer zo bang voor de reactie van zeg nou gewoon, ja, dit is gewoon een streek die had hij niet moeten leveren. Dat Vind was je dat hij eigenlijk al niet de wedstrijd de Ajax Feyenoord had of feyenoord Ajax had morgen spelen? Ja, volgens mij begon ik daar vorige week ook ja, over ja. dat ik het ja. zo ja, gek vind... dat er dat zo omzichtig mee wordt omgegaan. En gesteld naar het goede voorbeeld. En uiteindelijk kan ik als Ajax zijn, dan zou ik nog zeggen... Nou ja, is ook een beetje, want hij scoorde volgens mij nog wel een doelpunt. Ja, een mooi doelpunt ook. Ja, ja. mooi ook. Dus, dus het, was, het is wel. ook ja. een goede voetballer. Maar ik vind wel dat een goede voetballer... Ja, daar hoort ook bij dat je je gedraagt in het veld. Ouderwetse. Oh. Ja, Geldt dat uh, niet ook voor een uh, goede schaatser, dat hij zich moet gedragen bij.? Uh, het geldt voor elk het geldt ja? eigenlijk ja? voor iedereen. Hè? Ja, ja, ja, ja toch? je weet natuurlijk waar ik het over heb, over die uh, kickfinish. Nou, was het voor, dat misdraag, um, uh, voor je dat je ja, ja, dat, nou? ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik Sven Kramer, kom er nou eigenlijk over, niet uit, omdat je denkt: ja, regels zijn regels, het is natuurlijk zo. En uh, nou ja, het is wel een nk Moet Moet even en uitleggen we, wat er gebeurde ja, voor dan dan de Met die gaan drie doen? mensen die ja, het gezien hebben. Precies, ja. Nou ja, Sven Kramer die inderdaad gedisqualificeerd werd. omdat hij niet helemaal over de finish ging bij de vijf kilometer zoals het hoorde. Nee. Nou, ik vind dat niet zo'n hele grote, uh, laten we zeggen, uh, ik vind dat minder erg dan iemand een elleboogstoot geven. Ik vind het meer een qua jongensstreek uit een soort van brani. En dan wordt hij daarop gedisqualificeerd... omdat het, de scheidsrechter zegt, dat het niet mag. Regel is maar. Staat regel. Alleen maar in de regels heb ik me laten vertellen dat het wel met opzet gebeuren moet. En met opzet dan heb je er ook een doel bij. En de vraag is of dat doel er is. En dus het is wel interpretabel. Hmm. Alleen op het moment dat de scheidsrechter uh, die beslissing neemt... is het ook meteen klaar. Kan je en dan niet terugdraaien? Nee, dat kan dan niet meer. Dus, uh, en ik vind dat dan ook weer... Ja, dan is het, wordt het zo van die haakloverij of dan... uiteindelijk gebeurde dat. En wat ik veel belangrijker vond... Had die, had die scheidsrechter niet een beetje mee kunnen denken... in de sfeer van het toernooi. En de scheidsrechter er, zegt, ik was daar... Ja. Ja, ik vond het wel, ik, uh, ja, sommige mensen denken die is niet goed bij zijn hoofd, want schaatsen is een folklore en folklore. Ja, ik vind het gewoon echt mooi. Ik vind het echt. Het is, het is Nederlands, het is. Uh, ja, er zijn kleine kinderen die daar uh, op de tribune. Het is echt sport zoals het maar zou had, moeten had, had zijn. Maar had het meer waarde dat het buiten was? Ja, dat vond, vond ik wel. Wat dan? Uh, je, stond je stond lekker buiten. <lacht> ik, vind, ja, ik, ik hou van sport buiten. Ik hou niet van zaalsport. Het is ook gewoon lekker in de regen geschaatst. De laatste 500 meter op zaterdag... Ik zag gingen nog helemaal ja, die in, ging nog in op, ja. ja En uh, <coughs> natuurlijk, is, sorry, natuurlijk is het... Uh, als het drie dagen lang had ge gezeken van de regen... en de zuidwesten, en dan zijn al die kinderen zeiknat... Maar zoals Rintje Risma zegt, en ben ik ben het wel met hem eens, die, dan herinner je je over tien jaar nog wel dat je daar heeft gestaan. Maar het is ook oneerlijk, zeggen ze, want de een rijdt wel ja, in de regen. De sport is ja. sowieso oneerlijk. Oh, okay. De een heeft dure schaatsen, de ander is net begonnen. Die heeft een, een, een vader die zijn uh, kraan had, een hele goede vader, die kon heel goed schaatsen. Ja, dus het is heel oneerlijk als ik een vader zou hebben die niet goed kon schaatsen. De sport is niet definitie maar tijdens de wedstrijd wordt getracht de omstandigheden zo gelijk mogelijk ja, voor iedereen nou ja, te, te en laten en dan zijn, heb je nog toch? iets wat daar buiten je macht ligt, dat is de natuur, en dan heb je er mee te dealen. En, en, en, en dat, dat het maakt het ook mooi. Daak ik te praten. Ja, ja, maar je, je er mooi ja. over praten. En voor het schaatsen is het heel goed dat ze, dat ze terug naar, de, naar het oergevoel gaan, vind ik. En lekker in de stad, tussen de mensen. Bij de mensen. Mm -hmm. Wilrennen dan? Ook weer zo mooi, hè? Begonnen. Ja. Ja. Keurne, Brussel keurrengen? Ja, heb ik niet gezien? was op zondag. Nou, ik, zeg, ja, maar ik, had een, ik zat bij en ja. nou, Dan heb je natuurlijk wel live feeds. Maar die was schokkerig deze. Dus ik, kon, ik, kon, ik hoorde dat Tom Bona had gewonnen. Uh, voor, Moreno, ja. voor Hofland. Nederlandse jongen. Dus Nederlandse jongens ook zaterdag. Uh, dat ging, uh, ging goed. Met uh, en boom in de aanval. Uh, dus dat vond ik wel. Uh, ja, ik vind het wel weer fijn dat het begint. Uh, tegelijkertijd moet je altijd wel denken. Je hebt er dan van tevoren ontzettend veel zin in. En dan denk je, oh ja, de helft van de ploegen is er helemaal nog niet. Want echt grote wedstrijden die komen natuurlijk, dat duurt nog eventjes. Dus, uh... Er werd nu zonder oortjes gereden, dat is wel bijzonder. Mm, niet voor die koersen. Want dat gebeurt alleen in de grote koersen, mogen ze ze wel gebruiken. Dus dat is het enige. Uh, dus zo bijzonder was het niet. Alleen iedereen denkt dat die wedstrijd dan heel interessant is... omdat ze met niemand kunnen communiceren, behalve met de wielrenners om zich heen. Dat is niet zo. Uh, het helpt soms wel, maar het helpt vooral als je, goed, als je een parcours hebt... Wat, uh, wat niet te zwaar is... Uh, waardoor je uh, waardoor uh, de wielrenners. Niet hoe verwacht op dat ene punt. Dat ze, dat ze gewoon durven eerder aanvallen. Of dat er nog tussen het laatste zware punt en de finish nog een heel stuk zit. Dus dan, kan je wel, nou ja, dan, dan, dan ontstaan er dit soort wedstrijden. Dus de koers is, is belangrijker dan of ze kunnen communiceren. Ja, het of niet kunnen communiceren. Het ja. parkkoers. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat gaat ze veel meer uh, uh, aangeven. Of het een spannende, spectaculaire wedstrijd wordt. dan of, het, of een ploegleider die drie kilometer verder in zit schreeuwt. Je moet aanvallen. Met je tegenoortjes. Nee, nee. Ik vind dat ze die oortjes moeten gebruiken. Ik vind dat je die oortjes moet horen als je op tv zit. Als je achter de oh, okay. televisie zit en dat je kan je horen wat iedereen zegt. Was. Dan heb je een soort schijnmeerder uh, kennis. En dan is het net alsof je meer weet. En dat weet je natuurlijk helemaal niet. Maar goed, het is wel leuk. Zijn er nog dingen waar je naar uitkijkt de komende dagen? Uh, Nederland-Frankrijk. Oefenwedstrijd. Morgen. Hm. Ja, het is uh, de, toch het belangrijkste elftal wat we hebben. Het Nederlands elftal. En ze gaan naar het belangrijkste toernooi. Werken ze naartoe. Dus wat wordt het? ja geen idee ja, ja, maar, ja, maar wat hoop je, je te dat... zien wat, ja, wat, wat hoop je dat er uit, uit die... ik ja. hoop dat, dat ik, eh, broer, ik ben ook uh, uh, laten we zeggen chauvinistisch genoeg omdat uh, dat ik dat ik wil zien dat ze mooi en leuk voetballen en dat, uh, dat ik dat ik als die wedstrijd af is gelopen dat ik denk nou misschien hebben we toch nog een hele kleine kans om iets moois te laten zien en dan ben ik tevreden dan kan ik weer een paar maanden vooruit met een gelijkspel ben je al tevreden nee oh. uit nou, een paar doel <laughs> 2 twee ben ik tevreden okay. goed Nanne Boers, dank je wel. Alexander Pechtot, leider van D66, bracht een bliksembezoek aan Deventer... om de lokale afdeling van zijn partij daarbij het flyeren te steunen. Vond niet iedereen leuk. Wat doet ze man hier dan? Of gaat me dat af? Waarom ik in Deventer? Is basko... een beetje symboolpolitiek. Komt. U bent van Deventer Ja, een plaatselijke, een plaatselijke partij. Heel goed. Nou, u en u bent volledig volledig goed met het regeringsbeleid, want u stemt ook al meer. Vervolgens zegt u verder niks op televisie. Mijn moeder vindt met... dat ik te veel zeg op televisie. Mamma, hé, u heeft gelijk aan. Niet, weg, niet weglopen. <lacht> nah, straks meer in onze serie Flyeren op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is Radio 1. Het NOS journaal nu met Mark Visser. Het aantal pensioenfondsen dat dit voorjaar de pensioenen moet verlagen is lager dan verwacht. Uit gegevens van de Nederlandse Bank blijkt dat per 1 april 29 fondsen de pensioenen moeten korten. Vorig jaar werd nog uitgegaan van 37 fondsen. Ook is de gemiddelde korting lager dan vorig jaar werd aangekondigd. Ex-neuroloog Ernst Janssen Steur heeft het hoge beroep in de tuchtzaak die tegen hem loopt ingetrokken. Hij legt zich neer bij het vonnis van het tuchtcollege dat oordeelde dat hij zich nooit meer mag inschrijven in het BIG-register. Waarin erkende artsen staan. De politie in China heeft vier mensen gearresteerd... voor de aanslag op het treinstation in Kunming. Daarbij vielen zaterdag 33 doden en raakten zeker 130 mensen gewond. Volgens de staatstelevisie zijn er nu geen voortvluchtige daders meer. En in Egypte zijn twee politieagenten veroordeeld... voor de dood van een blogger, Galet Said. Ze moeten tien jaar de cel in. De blogger werd in 2010 door agenten zo zwaar mishandeld dat hij overleed. Zijn dood wordt gezien als een belangrijke aanleiding... voor de opstand tegen oud-president Mubarak. Dat is het belangrijkste nieuws. Radio 1 vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. En we gaan weer eens even proberen te kijken bij Laura Kors in uh, Klazina veen Waar minister Kamp vandaag het grootste project voor zonne-energie in gebruik heeft genomen. Een uurtje geleden, Laura, stond je in een hoogwerker. Dat is eigenlijk zo ongeveer het enige wat we echt goed van je konden verstaan dat je daar was. Maar uh, je had uitzicht op heel veel zonnepanelen. En uh, je vertelde ons ook dat er nog, maar eigenlijk heel weinig zonne-energie in Nederland uh, gebruikt wordt. 0,3 procent. Waar ben je nu? Ik sta nu in de schuur met uh, alle apparatuur wat dan op die zonne-energie uh, loopt. Wat die zonne-energie gebruikt. Uh, Gert-Jan, bedrijfsleider. Uh, wat is dit? Dit is een transporteur. Met deze transporteur gaan de aardappelen en vanuit de voorraadbunker gaan ze naar de aardappelwasserij waar ze gewassen worden en afgeleverd worden naar de frietfabriek. Ja, naar de frietfabriek? Ja, naar de frietfabriek lem Westermeijer. Oké, okay, nou, weten we dat? En dat wordt dus allemaal gedaan met zonne-energie. Hoeveel energie gebruiken jullie hier in het bedrijf? Wij verbruiken in totaal, uh, inclusief alle, alle koeling, 450.000 kWh. Oké, okay, en er wordt iets van 1,3 uh, uh, megawatt, megawatt opgewekt met al die zonnepanelen. Dus er blijft flink wat over. Uh, hier staan allemaal... Uh, Trekkers ook en zo, die zien er nu wel heel erg mooi opgepoetst uit. Is dat altijd zo of alleen als de minister komt? Nou, dat is, uh, dat is in het voorjaar altijd zo. We proberen alle machines in de, in de winter een goede onderhoudsbeurt te geven. Zodat ze zo lang mogelijk meegaan en ook een hoge restwaarde behouden. Oké, okay, dus niet alleen uh, als er uh, hoog bezoek uh, komt. Kampen, nou ja, Kamp, uh, zijn naam is al een paar keer uh, gevallen. Um, ja, ik vroeg mij af, Nederland is uh, zeer afhankelijk van gas en olie uit uh, Rusland. En ik vroeg mij af, um, hoeveel van dit soort grote zonnepanelenprojecten er in Nederland geopend moeten worden? Willen wij van die afhankelijkheid van Russische energie afkomen? En dit is wat hij zei. Nou, een heleboel, echt verschrikkelijk veel. Wij denken dat met wat er nu in ontwikkeling is aan zonne-energie, dat we straks in ongeveer 0,3% van onze energiebehoeften kunnen voorzien. 0,3%, dat is dus echt weinig. Dat is niks. Dat is, nou, dat is niet, niet niks. 0,3% is toch een begin. Maar we moeten dat hebben. Plus aardwarmteprojecten, plus windmolens op land, windmolens op zee. Want dat is wel belangrijk hè. Want als, dat, als we nu al veel meer duurzame energie zouden kunnen opwekken in Nederland, dan zouden we ook in de politiek harder kunnen optreden tegen bijvoorbeeld president Poetin. En zouden tegen hem kunnen zeggen weg uit de krim. U bent heel uh, actueel bezig. Het is zo dat wij uh, inderdaad voor onze fossiele energie afhankelijk zijn in de wereld van een uh, beperkt aantal landen. En die landen hebben dus ook... En voor Nederland uh, is Rusland heel belangrijk. Voor Nederland is Rusland ook een belangrijk land. En ook een uh, land dat door de jaren heen op een, uh, op een stabiele manier uh, energie heeft geleverd en een goede handelspartner van ons is. En daarom kunnen we meneer uh, president Poetin niet boos maken. Ja, wij, wij, hebben, wij, wij koesteren onze relaties. Maar wij hebben, als het gaat om uh, duurzame energie, op dit moment ongeveer 4, 5 procent, uh, uh, wat daar vanaf afkomstig is van onze totale energiebehoefte. Dat is ook heel erg weinig. 95, 96 procent is nog steeds uh, fossiele energie. En onze ambitie is om in het jaar 2023, en dat duurt niet zo heel lang meer... om dan op uh, 16 procent duurzame energie te zitten. En en dan hebben je... we de, de Rusland dan nog steeds nodig? We hebben Rusland uh, ook nodig, ja. We, hebben, uh, we zullen straks ook nog uh, gas nodig hebben uit andere landen, olie uit andere landen. Als het gaat om uh, economische sancties tegen Rusland, waarover gesproken wordt... Uh, welke ideeën heeft Nederland erop? over. Nederland heeft op dit moment geen ideeën... althans de minister van Economische Zaken... heeft geen ideeën over economische sancties. Het is wel zo dat er... Je doet toch gewoon een duit in het zakje bij uw collega... minister van Buitenlandse Zaken Timmermans. Zeker, maar die is heel goed in staat om zijn eigen zaken te regelen. Wij volgen natuurlijk wat er gebeurt in de Oekraïne... met grote belangstelling en ook met bezorgdheid. En vandaar ook dat zowel in het verband van de NAVO... als in het verband van de Europese Unie... daar op dit moment door de collega's over gesproken wordt. En ik hoop dat ze samen met Rusland... ...een weg uh, zullen vinden om uh, het conflict wat daar op dit moment uh, bestaat... ...om dat op een uh, vreedzaam manier op te lossen. Ja, want het klinkt niet alsof Nederland echt een vuist gaat maken als ik u zo hoor. Nou, u kunt ook beter uh, daar niet naar vragen uh, naar mij... ...hoe het precies uh, gedaan gaat worden en met wie en op welke manier. Ja, ik neem aan dat u uh, dagelijks een aantal keer contact heeft met minister Timmermans... ...want dit, uh, dit uh, raakt direct de energievoorziening van Nederland... ...als we problemen hebben met uh, Rusland. Ja, als u graag de mening van minister Timmermans wilt horen... ...moet u het <laughs> hem zelf weer vragen. Hij is heel goed in staat om die vragen zelf te beantwoorden. Ja, De minister houdt zich uh, op de vlakte. Hè? Dus, uh, ja, hij houdt zich op de vlakte. Dat is ook ergens wel logisch, hè? want we importeren niet alleen uh, 20 miljard aan, uh, aan, uh, aan olie en gas, onder andere uit Rusland. Maar er gaat ook 7 miljard vanuit Nederland richting Rusland. Onder andere uh, bloemen, kaas en aardappelen, zoals die hier worden geteeld. In Klazinaveen Noord. Niet te verwarren met Klazinaveen. Het zijn twee totaal gescheiden dorpen hier. Laura Kors was dat, inderdaad. Uit een van die clasinavenen dan in ieder geval. haar kapsel probeerde te imiteren in de tijd. In de jaren tachtig was je moeder niet blij. Maar de plaatjes waren oh ja. leuk. Loper, time after time. Radio oh. 1 vandaag. Wat je al niet leert. We kennen hem als politicus. En dan heb ik natuurlijk niet over Sydney Loper. Hij is ook Ex-minister, hij is nu PvdA Eerste Kamerlid. Ik heb het over Klaas de Vries, maar nu debuteert hij ook als thrillerschrijver. Morgen wordt namelijk in perscentrum Nieuwsport in Den Haag... zijn boek Operatie Vuurvogel ten doop gehouden. Goedemiddag, meneer de Vries. Ja, goedemiddag. Ja, eerder bracht u al een cd uit, he, anderszijds... met door uzelf geschreven en gezongen liedjes. Op uw website hebben we gelezen dat u ook nog van schilder houdt. Komt uh, na de CD en het boek binnenkort ook nog een expositie van schilderijen van Klaas de Vries? Nou, het lijkt me niet zo waarschijnlijk hoor. Uh, ik denk dat, uh, dat het bij schrijven blijft verder. Ja. Maar is, is, het is, is dat... niet uitgesloten hoor, want uh, er wordt af en toe geschilderd. Dus, uh, ja, ja. Ja. Maar, maar omdat schrijven toch de voorkeur heeft van al die uh, expressies, of niet? Ja, ik denk dat dat het dichtst bij mijn, uh, uh, bij mijn eigen kunnen ligt. Uh, Schilder is meer voor. Uh, de wereld wat mooier te maken. Maar... Nou, hoe, hoe kwam er daar eigenlijk bij? Om, uh... nou, het is heel lang geleden al dat ik daarmee begonnen ben, in uh, 1998. Ik had uh, op vakantie in uh, Oostenrijk, waar we elke winter uh, heen gingen. Uh, altijd boeken bij me, en ik kwam er niet meer doorheen. Ik kom, en dacht, waarom moet ik dit allemaal lezen, weet je wel? vond saai? Of, uh... Nou, zo lang allemaal. Mm -hmm. en, en allemaal van die depressieve mensen, die allemaal vreselijke enge dingen deden en zo. het en... waren wel allemaal thrillers ook? Ja, ja, wel grotendeels, want ik nam meestal ontspannende literatuur mee, uh, na een jaar werken. En toen dacht ik, nou, uh, ga mezelf wat zitten doen. En ik heb daar ook, uh, ook muziek wel gemaakt, uh, liedjes geschreven. En, uh, maar ook elke avond een paar uur aan zo'n uh, aan boek gewerkt. En dan liet ik het een jaar liggen. En dan kwam ik volgend jaar terug en dan deed ik uh, dat mapje in de computer weer open. En dan keek ik wat, uh, hoe ver we waren. En, ja, dus dat was af en toe uh, ook uh, weer gewoon schrappen en weggooien, natuurlijk. Hè? Want zo'n boek schrijf je, dat heb ik nou gemerkt, dat schrijf je ongeveer honderd keer. Hè? Dat, uh, ja, ja, ja, het is niet, uh, want uh, je leest het alsof het uh, heel ontspannen is. Opgeschreven is. Ja, maar, maar dat is toch de vrucht van eindeloos, uh, eindeloos lezen, herlezen, u, uh, opnieuw componeren. Want boek... de organisatie van zo'n boek is ook zo belangrijk. Ja, het is dus moeilijker dan u dacht toen u dacht: van ach, nou, dat kan ik ook wel. Ja, naar... het, het, ja het is ingewikkelder, maar ik, het was niet dat ik dacht: god, wat is dat moeilijk? Of zo zo even kort: kunt u aangeven het, misschien het verhaal? Waar gaat het over? Nou, dat is in de loop der jaren veranderd. Maar zoals het nu in het boek staat, uh, gaat het over. Uh, uh, iemand die uh, vermoord wordt uh, in uh, Venetië. En uh, ondertamelijk gruwelijke omstandigheden, waarvoor ik mijn excuses aanbied, maar ja, dat was er helemaal zo. Ja. En, uh, die, uh, die, die man die wordt op een gegeven moment begraven in Nederland. Iemand die uit het buitenland komt, uh, leest dat in de krant, gaat daarheen en raakt dan zelf in dat verhaal betrokken. Uh, en wat, wat ik interessant vond, het staat er niet zo expliciet in, maar die man die had de relatie met twee vrouwen, zijn eigen vrouw en een vriendin. En eigenlijk is die nieuwkomer, die neemt op een... Namelijk, subtiele manier die plaatst een beetje... en die krijgt dus ook iets met die beide vrouwen. Maar dan is dan de vraag, wie heeft die moord gepleegd? Ja, ja daar gaat het boek over. Moord, erotiek, liefde? Uh... Nou, erotiek is uh, bescheiden, hoor. Ja? Er zit, uh, zit een kwart pagina uh, lichte seks in. Maar verder. Lichte seks, op, seks ja, okay. op, op Op een gegeven moment dan, dan gaat, draait de kamer weg, eigenlijk, hè? Dan ja, uh, wordt wel ja, aangegeven ja, dat ja. het gebeurt. Nee, ja. voor seks Maar u seks zegt wat ik dan... interessant vond... en dan lijkt het net alsof het een beetje buiten u om gebeurt. zo'n relatie met twee vrouwen, bijvoorbeeld. Buiten mij omgaan. Ja, nou ja, buiten de schrijver om in ieder geval. Ja, zeg, dat ja, dat die toch het toch wel, verzonnen ja. heeft. Ja, die heeft het wel verzonnen, ja. Mm -hmm. ja, ja. ja. Maar uh, wat ik net al zei, je, je, bent met, je begint met zo'n boek... en die mensen die krijgen voor jou steeds meer betekenis. En dan op een gegeven moment dan, uh, uh, ja, dan, dan, dan, dan krijg je een idee wie de hoofdpersoon eigenlijk is... en hoe die in elkaar zit en hoe die zich gedraagt ten opzichte van bepaalde mensen... Uh, daar kun je ook uren met mensen over praten van hoe zit dat nou? Hmm. Uh, nou is dat niet nodig bij dit boek hoor. Je mag het gewoon lezen en dan zeggen, nou. Ik heb het gelezen, een mooi boek. Maar, maar, maar, maar degene die vermoord wordt bijvoorbeeld is een muzikus, en componist. Ja, ja. Het zijn niet figuren die, wat wij misschien ten onrechte of ik verwacht had Ik dacht, nou ja, u heeft natuurlijk nogal wat ervaring opgedaan... als politicus, spannende tijden beleefd. Maar ja. bijvoorbeeld de moord op Pim Fortuyn kreeg ja. u nogal wat te verduren. Waarom niet gekozen om aan dat thema te gebruiken als achtergrond voor zo'n thriller Ja, omdat ik telkens na een jaar werken in de politiek... het gevoel had van nou, even geen politiek hè? Er zijn veel mensen die zeggen: hoor, waarom doe je niet een uh, woord op het binnenhof of zo? Ja. Het uh, ja. uh, lijkt me prachtig ik. zo ook dat die ja. gebouwen met al die nou, content, spelonken eens. en zonder. Misschien doen we het en, nog eens merkbaar, maar ik ja. het nu aardiger om het gewoon helemaal buiten de politiek te houden. En ja, en toch je misschien... zoek je een beetje naar de, de politicus, Klaas de Vries, in het boek. Ik heb ontzettend mijn best gedaan. Nou, ik, heb, ik heb één klein stukje gevonden. Ik dacht, nou, dat is misschien een klein beetje politiek. Het gaat over die muzikus, uh, die, die, musicus, die, uh, die ja. pianist. Uh, nou, die was uh, gevierd en op een gegeven moment ging het toch wat minder. Door een drastische koerswijziging in het nationale cultuurbeleid... droogden bij alle orkesten de middelen op om dure optredens te financieren. Joop, zo weet u dat in dit geval, voelde zich daardoor ernstig gedupeerd... en vergeleek die cultuuromslag met het optreden van de taliban. Dan zegt u ja, dat zegt natuurlijk Joop Mol in dit geval. Ja, en niet ja, ik, ja, ja, ja, dacht ja, ik al. Ja. Maar het is, u moest het toch even kwijt. Dit is geschreven in de tijd van die de dramatische bezuiniging in de cultuursector. Uh, waar ik op een andere manier mee te maken had... omdat ik voorzitter was van, of ben van een uh, stichting... die klassieke Nederlandse muziek verzamelt. En die is ook voor een belangrijk deel de nek omgedraaid... door die bezuinigingen. Dus ik dacht, u dacht, ik ga ze toch ja, eventjes met, en, ja, pakken deze met dat pianist nog, Deze pianist ja. vond het nog veel erger, want dat raakte hem persoonlijk. En dat was bij mij natuurlijk niet zo. Ja, maar u hebt verder, er staat, verder schrijft u nog ergens iets over... als het gaat om, om de Rosse buurten in Amsterdam. Dan geeft u nog aan, van nou, het is een beetje raar... Nederland enerzijds, uh, onze normen en waarden... maar dat, dat hebben we dan ook weer hier. Dus dat, dan zijn er toch even twee momentjes... dat dus ik denk, toch even iets zeggen van mezelf wat ik vind... Ja, niet altijd noodzakelijk wijs zelf hoor, maar uh, dat zijn wel dingen die, uh, die, uh, die opkomen terwijl je over zo'n fenomeen nadenkt. Hè. En uh, dat komt dan uit de mond, in dit geval van iemand die van buiten uh, Nederland binnenkomt en dan om zich heen kijkt en nog een beeld heeft van vroeger hoe Nederland was, en dan zegt van uh, een raar land eigenlijk. Dat ze dat soort dingen allemaal zo doen. Uh, uh, dus dat soort. Ja, dus dat er zitten wel wat meer kindjes in. De ja. uh, meeste zijn ook wel uh, een beetje aan de grappige kant, uh, geloof ik. Ja. Kun je ja. Zegt dat ook lachen. iets over u? Nou, wel het relativerende. Je moet uh, natuurlijk je werk heel serieus doen... maar je moet ook af en toe wel in staat zijn om even een beetje om te lachen natuurlijk. ja En u heeft natuurlijk veel met muziek. De Vuurvogel heet het boek? Uh, ja, Operatie Vuurvogel. Operatie he, maar er is vuurvogel? een ander boek heb ik gemerkt inmiddels. Dat heet Vuurvogel oh, of zo. Dus, okay. nee, dus dit heet Operatie Niet vuurvogel. van plagiaat oh. beschuldigd wordt. Maar dat, dat, dat verwijst ook naar Stravinsky? Dat andere boek, dat weet ik niet. Nee, het, uh, uw boek. Uw titel. Ja, het uh, is zo dat uh, een, een deel van dat lijk gevonden wordt... op het graf van Stravinsky. Dat is heel leuguber. Uh, Omdat uh, u zelf veel met die muziek hebt? Of is dat een meer willekeurig? Nee, maar t, kijk, uh, het thema ontwikkelt zich in de loop der tijd. En op een gegeven moment bleek dat die man vermoord was. En waarom was die dan vermoord? En, uh, nou, het bleek dus dat er nogal wat uh, crimineels achter zat. Maar... Uh, uh, en in, in, in, in Italië, op uh, die prachtige uh, begraafplaats San Michele in Venetië... Ja, daar ligt Stravinsky begraven. Dus, uh, Oké, okay, dus het, was, het kon ja. op die manier goed gebruikt worden. Ja, we kunnen het toch niet laten. U zit nog in de Eerste Kamer, u bent nog lid van de Partij van Arbeid, toch? Ja, ja zeker. Gaat niet goed, hè, met de partij. 13 zetels, volgens Marus. Uh, het gaat uh, af en toe heel goed en af en toe gaat het uh, minder... En, bij de verkiezingen zie je altijd pas hoe het gegaan is, hè, hoe het werkelijk is. Ja. Bij de vorige verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen, stond het natuurlijk ook in het begin heel slecht voor. Dat is toen in een paar weken anders geworden. Dus ja, maar er zijn ik nog twee meer aan, ongeveer, ja, ja, maar ik houd maar aan de uitslagen van de verkiezingen. Maar, maar het en dan nog, dan zal het af en toe eens wat beter zijn en af en toe eens wat minder goed zijn. Ja, maar was het dan wel verstandig om met de VVD te gaan regeren? het nu zo bekijkt, de resultaten nu zijn. Nou ja, ik geloof dat iedereen op dat moment dacht van uh, dit ligt wel voor de hand. Hè? Uh, ja. Ik bedoel, twee grote partijen die uh, zo'n enorme winst boeken. Ja, maar uh, nu? Nu moet u dan een beetje flinker gaan stemmen... Zijn, over het strafbaar het... stellen van de illegaliteit. Ja, ja, dat is natuurlijk een heel problematisch punt. Uh, Daar stemt u uh, tegen? Nou, het is uh, nog lang niet bij ons. Uh, maar Daar, daarom uh, vraag ik het nu. Nou oh ja, als ze uh, gestemd moet worden. Ik, uh, ik heb daar dus niks mee met schrijfbestellen. Ik vind dat namelijk ontzettend dom allemaal. Hè? Want uh, illegaal zijn, geen papieren hebben... dat betekent dat je, uh, dat je geen papieren hebt. En als je gestraft wordt, dan heb je die papieren nog steeds niet. Dus je blijft op die manier strafbaar. Dus het is, is naar mijn smaak een ongelooflijk domme maatregel. Ook al is maar, het een ja, afspraak met de VVD. Dat maakt het niet slimmer, nee. nee. Nee, maar dat zorgt er ook niet voor dat u als PvdA denkt... ja, daar zijn we nu eenmaal aan gebonden. Nou ja, het is zo dat de Eerste Kamer uh, zich toch wel het recht voorbehoudt om uh, eigen opvattingen over dat soort dingen te hebben. Ja. Dat is regelmatig gebleken de afgelopen ja, tijd. Ja, en en dat is volgens mij ook het enige nut van de Eerste Kamer, eerlijk gezegd. Want als die de hele tijd hetzelfde doet als de Tweede Kamer, dan uh, heb je hem niet nodig. Nou, u houdt de spanning er in ieder geval een beetje in? Een klein beetje. Ja, zijn we toch weer terug uh, bij het thriller-element? Uh, het boek heet uh, Operatie Vuurvogel. Uitgave van Conserve. En u gaat het morgen uh, presenteren ja. in, uh, in Nieuwsport. Uh, veel plezier erbij. Ja, geuze bedankt. Dank u wel voor uw komst. PvdA Senator Klaas de Vries. Radio 1 vandaag. De eerste dag van de rechtszaak tegen Blade Runner Pistorius zit erop. De atleet staat terecht, zoals u weet, voor de dood van zijn vriendin. Uh, voor het doden van zijn vriendin, dat is de aanklacht, de Reva Steenkamp. En de correspondent Ellis van Gelder zat in de rechtszaal. Ellis, uh, die eerste dag is achter de rug. Uh, is er al iets uitgekomen? Ja, wat we de eerste dag gehoord hebben is, is de aanklacht. Uh, Moord is de voornaamste daarvan en Pistorius pleit uh, onschuldig te zijn. Uh, daarna zijn we met de eerste getuigen begonnen. En ja, eigenlijk met het ontrafelen van de hamvraag van dit proces. Schoot Pistorius uit angst voor een inbreker, zoals hij zegt. Of uit woede na ruzie, zoals de aanklager beweert. Ja, naar de eerste getuigen staat nog de aanklager op een voorsprong. Ja, want een getuige zeg je, maar er was niemand bij natuurlijk toen hij het deed. Nee, er was niemand bij. Dus heel veel gaat uh, ja, toch om uh, um indirect bewijs. Uh, de getuige die vandaag uh, de getuigenis aflegde... was een vrouw die 177 meter, meter verderop woont... van de villa van Pistorius. Dat was wel een belangrijke getuigenis. Zij zegt, s'nachts wakker te zijn worden van, ge, van gegeel. Gegeel zo angstig dat het haar rillingen bezorgde. En wat ze ook zei, ze hoorde gegeel. En toen vier schoten en toen nog kort meer gegeel. Ja, en dat spreekt dus tegen wat Pistorius... Heeft verklaard dat hij dacht dat Steenkamp sliep en in bed lag. Ja, en de, hoe reageerden de, de advocaten daarop? Ja, de advocaten onderwierpen de getuigen aan een pittig kruisverhoor liet ook wel meteen zien hoe sterk beide partijen zijn. Uh, decennia ervaring, uh, zowel bij de advocaat van Pistorius als uh, bij de aanklager. Uh, zij zeiden tegen de getuige van... waren het wellicht geen schoten, maar was het misschien Pistorius... die de deur heeft opengeramd van het toilet... met een cricketslag zoals hij verklaart, om Steenkamp te bevrijden. Maar de getuige was standvastig liet zich niet van de wijs brengen. Zij zegt, ik heb schoten gehoord, dat weet ik heel zeker... Voor Arja, en Het geheel was daaraan vooraf. Alice van Gelder van de, de NMS. En zo direct in het Radio 1 Journaal hoort u haar nog uitgebreid. Dankjewel. Van een Scootmobiel. Kinderboerderij, De Lariks. Tot van die bloembakken. Mijn woz waarden. waar gaan uw gemeenteraadsverkiezingen over? Radio 1 vandaag kijkt bij u om de hoek. Alexander Pechtold die ziet er op televisie dikker uit. Hij doet ook aan symboolpolitiek. Nou, dat kreeg de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer... onder meer te horen tijdens een bliksembezoek aan Deventer. Hij ging mee met de lokale fractievoorzitter van D66, Bas Noor... en hielp hem om te flyeren. Verslaggever Joris Kreugel mocht ook mee. Bas Noor, lijsttrekker, nu vooruit in Deventer. D66 staat voor optimisme, daadkracht en ambitie. Okay. Absoluut. Het is dus nou het ja. meest ambitieuze plan waarvan je denkt van nou, dat moet het gaan worden. Het is dat wij niet willen bezuinigen op kust en cultuur. Dat is de kracht van Deventer. Nee. Maar er wordt in dat land toch wel anders over gedacht ja. vaak. Hè? Ja, dat, dat mensen denken, laat maar varen, want er zijn belangrijkere zaken. Ja, dat klopt. Ja, en wij zijn het daar niet mee eens. We gaan ook tegen de landelijke trend in bouwen we ook een nieuwe bibliotheek. We bouwen ook een nieuw theater annex filmhuis. Uh, cultuur is uh, het DNA van de samenleving. En voor Deventer geldt dat, geldt dat dubbel zoveel. En ja. daar komt zometeen Alexander Pechtold. Goed met jou. Hi. Goed met jou. Welkom ik goed. in Deventer. Dankjewel. Het volders Moeten jullie nog overleggen voordat we naar de stand gaan? Nee joh, joh, wij, uh, We kennen het programma van Deventer uit ons hoofd. Goed cultuurbeleid, de OZB niet omhoog, de hondenbelasting afschaffen... en zorgen dat het speelgoedmuseum in het nieuwe cultuurkwartier kan worden meegenomen. Dus u kunt zo de discussie aan hier met de inwoners van Deventer? Hij moet het werk doen en ik, uh, ik mag naast hem lopen. Hoi, ja, en David de Belang die staat naast de stand van D66. Ja. En dan ziet u in één keer Alexander Pechtels aankomen lopen. Wat vindt u daarvan? Symboolpolitiek. Ja, Symboolpolitiek. Jij ja, je bent toch lichtelijk geïrriteerd? Nou, ik irriteer me najaars dan op een gegeven moment, maar daar raak ik jou wel wat spannend van. Wat doet zo'n man hier dan? Vraag me dat af. Hij heeft gladde plaatjes. Hij zegt niks op de televisie. Moet met zijn man in Deventer? Maar dan staat u hier met uw ballon en de gil. En ja. zij ben dan een landelijk kopstuk. Wat brengen jullie dan in? Lokale politiek is praktische politiek. Meneer, mag ik u een geven voor de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, 19 maart. Ja, fijn, dank u wel. Alsjeblieft. Waarom ik in Deventer? Omdat We baas... zijn hier een beetje symboolpolitiek. U Komt. bent van Deventerbelang. Ja, belang. een plaatselijke partij. Heel goed. Nou, u en u bent ook. Het volledig al goed met het regeringsbeleid. Want u stemt ook wel meer. Nee, niet alleen. Vervolgens al al. al. zegt u verder niks op televisie. Mijn moeder vindt met... dat ik te veel zeg op televisie. Ja, Kijk niet, weg, niet weglopen. Dat ja, doe die ook de regering. Bas, het vindt het nou van dat Deventer Belang er even iets over zegt. Nee, dat snap ik niet. Wij, wij zijn een landelijke partij. Lokale partijen hebben dat niet. En wij vinden het een voordeel en geen nadeel. Bas Noor uit Deventer kan mij bellen. Heeft mijn 06-nummer als er hier in Deventer iets is waarvan hij zegt... kijk, dat pakt in het onderwijs goed uit of in de zorg verkeerd. Ja, oh, ja. nou, die tv maakt dikker. Dat is het ja, probleem. Dat... beeld, hè? Ja, ja, ja. Mevrouw, mag ik u een foldertje geven voor de gemeente Dat was een soort de doorheen, he, door de doorheen, door de winkelstraat. We hebben wel korte tijd. 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Misschien is dat, dat lokale politiek wel is. Nou, daarom vind ik het ook zo leuk om nu lokale afdelingen te ondersteunen. Ik heb heel veel gehad aan het feit dat ik in de lokale politiek zat. Als het nu gaat over de thuiszorg... als het nu gaat over het begeleiden van mensen naar werk... weet ik uit mijn eigen ervaring als wethouder wat dat betekent. Nou, je hoort het wel. goed opletten. Straks. gek is dat op de politieke markt dan alleen maar over het museum wordt gesproken... Ja. en over de bibliotheek, en helemaal niet over die thuiszorg... of, of die grote items waarom wij nu geacht worden... Uh, uh, met belang op de politieke, gemeentelijke politieke partijen te letten. Inderdaad, er is meer reden om lokaal te gaan stemmen. Want u bent inwoner van Deventer? Maar... Ik ben hier inwoner van Deventer. Daar is zoveel... Uh, ...onvrede onder de bevolking. Al mijn vrienden en kennissen zeggen, we weten niet meer op wie we moeten stemmen. Want ik heb geen idee wat jullie gaan doen om die zorg... ...die taken die nou naar de gemeentes toekomen, hoe jullie dat gaan oppakken. Wat dat betekent. Ik heb zelf een zoon die in, in die mens zit, zeg maar. En wij zijn helemaal in onzekerheid van... Wat is met uw zoon die zit? psychiatrisch uh, zorgdingen. Uh, die heeft nu begeleid wonen, dat gaat redelijk goed. Maar hij dreigt zijn uitkering als waar jonger uh, kwijt te raken, zeg maar hoe dat nou door gemeentes wordt opgepakt... en of gemeentes daar nou wel de capaciteit en de kunde voor hebben. Wat mij betreft is die zorg gewoon gegarandeerd. Linksom of rechtsom. Maar hoe we het precies allemaal gaan doen... Ja, dat is echt nog niet helemaal bekend. Het wordt wel over de schuttingen gegooid. Het is een roep om informatie. Dat betekent dat we ook eh, lokale afdelingen helpen... met hoe, hoe vertaal je dat rijksbeleid nou lokaal. We ondersteunen ze als het ook kan dadelijk... bij eh, de verkiezingen als ze moeten onderhandelen. Uh, dus... Inmiddels zijn we als partij ook zo georganiseerd dat je echt vanaf het gemeentelijk niveau tot Den Haag en zelfs Brussel met elkaar in contact staat. Ik ga altijd stemmen en dit jaar voor het eerst, ik weet niet op welke partij ik moet stemmen. Dat het niet goed gaat met Deventer. Maar u gaat wel stemmen? Ik ga zeker stemmen, ja. ja. De? Ja, dit zijn vragen waar mensen natuurlijk uh, ja, dagelijks mee te maken hebben. En je ziet ook dat uh, eigenlijk weinig partijen in de partijprogramma's kant klare antwoorden hebben op dit soort zaken. Dan heb je je professionele zorgaanbieders en uh, maatschappelijke instanties, die heb je daar gewoon bij nodig. Om daar een goed stuk beleid neer te zetten. Ik dacht oh. okay. ja, dat is die dikker was van is toch nee. Nee. Gewoon gezond uh, hout gehaakt voor uh, die mevrouw. Nou, Bas. Hé, hey, Alexander, bedankt voor je komst. En ja, wie weet, in tot de grootste. Dat zou mooi zijn. Wie weet. Dat Dankjewel. Hoi, jongens. Hoi. Hey. Nee, daar gaat-ie. Daar gaat-ie. <laughs> God. Je gaat nou, toch niet emotioneel? Uh, euh, <laughs> jij? Jij? Nee. Al, oh, ik maak het emotioneel. emotioneel. Ja, ik wou het zeggen, ja. Ja, eh, dat is toch leuk. Ja, dat hij, eh, dan gaan we weer eh. verder met onze eigen campagne hier. Uh, succes. Dankjewel. Precies, want het draait om de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, dit was het bezoek van Alexander Pechtold aan Deventer. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart... gaan we dus elke dag met lokale politieke partijen... in het land Volders en pepermunt uitdelen. Morgen gaan we mee met de Nederlandse Volksunie in Arnhem. Radio 1. Vandaag zo meteen weer. Na vieren gaan we onder meer praten over een onderzoek... waaruit zou blijken dat uh, twee derde van de mensen... met tegenzin naar het werk gaat. Is dat wel waar? Ja, daar kun je inderdaad je vraagtekens bij en stellen. En over Oscars gaan we het hebben. Vooral over wie er bijvoorbeeld niet te zien is op selfies... terwijl hij dat wel wilde. En wie er probeerde als Nederlandse artiest die daar aanwezig was... met zoveel mogelijk artiesten op de foto te komen. Er is ook. heel veel gebeurd achter de schermen daar. Ja, en Lambert uh, de Bruin, die dat actief volgt op Twitter... onder andere, die weet dat allemaal. Gaat hij zo direct vertellen?